De Tweede Kamer is daarover volgens het ministerie ingelicht. De inzet heeft daarnaast geleid tot een flinke verbetering... van de kwaliteit van de ICT bij de politie, aldus dus het ministerie. Op de Provinciale Weg N616 bij Erp in Noord-Brabant zijn gisteravond vier doden gevallen bij een eenzijdig autoongeluk. Slachtoffers zijn volgens de politie vier jongens tussen de 16 en 20 jaar. Hun auto reed door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Drie mensen waren op slag dood. De vierde raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Provinciale Weg bij Erp was de hele nacht afgesloten voor onderzoek.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 De film won in de categorie beste televisiefilm, korte serie. In alles mag droomt de elfjarige Tycho ervan dat bij de majorettes te gaan. De film werd eerder onderscheiden in Toronto, Tokio en Oberhausen... en was op het Nederlandse Filmfestival genomineerd voor een gouden kalf. Hoofdrollen in de film worden gespeeld door Ricky Kole, Lars Jenissen en Patrick Stoof. Het is voor het eerst dat een Nederlandse jeugdfilm een Emmy wint.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 Met, Met nu, nu. goede morgen Zandvoort was niet helemaal met uh, wat je buiten ziet, maar of op tv, of op tv. De Steden tocht hè? Ja, je ah. kunt de hele dag genieten van. Ja, uh, oh, is de is gedaan. U hoort uh, gelijk uh, Ando Zandbergen door, uh, door het programma morgen, heen. We gaan beginnen aan het tweede uur. En dat gaat inderdaad beginnen met uh, in de serie kandidaten voor de Provinciale Staten met Ando Zandbergen. Daarna komt uh, Heinz van Ma uh, ons vertellen over 190 ja. jaar ja. redding bezig in Zandvoort. En de, de wandelingen, ja. oud-Zandvoort-wandelingen. Freek uh, Veldwits. Maar eerst Ando Zandbergen uh, van het CDA. Ja? Welkom. Ja. Dank je. Voor de uitnodiging. Wij hebben hier een foto en jij verstopt jezelf op die foto. <laughs> ja, hey, precies. Het is een beetje zo een zoekplaatje. zoekplaatje. Ja. Ja. Ja. Maar we hebben je gevonden. Wel na aanwijzingen. Ja. <laughs> ja, anders had ik je niet gevonden. Er staan er nogal wat, uh, wat, wat mensen op die foto. Zijn dat allemaal kandidaten? Ja, want wij hebben. Uh, niet alleen provinciale statenkandidaten, maar ook waterschapskandidaten. En uh, we hebben ervoor gekozen om uh, een zo breed mogelijke lijst op te zetten. Dus dat betekent dat het voor het CDA uh, belangrijk was dat vanuit elke regio in ieder geval een kandidaat was. Dus bij de eerste tien is ook behoorlijke een spreiding van kandidaten. En uh, dat vinden wij belangrijk uh, gezien het feit dat uh, de provincie van ons allemaal is. En dat. Uh, mensen in de provincie zich hier ook vertegenwoordig voelen. Kijk, bijvoorbeeld de Kop van Noord-Holland is een ander typografie-streek ja. dan ja. deze regio bijvoorbeeld. Ja. En daar moet je... Uh, Weethoek, ja. Uh, ja. Maar dit is Noord-Holland, hè? Uh, dit, dit is Noord-Holland. De hele noord holland ja. Oké. Okay. En, uh, en waterschappen ook? Is, heeft CDA ook een waterschap? Ja, zeker. Ja. En dat is? De... Uh, is er dan? zijn in uh, Noord-Holland drie waterschappen actief. Dat is Hollands Noorderkwartier. Uh, dat is zeg maar, het gebied boven het Noordzeekanaal. Amsterdam-Groningen vecht ja. met een deel Utrecht en uh, Rijnland, waar wij nu in zitten. Ja. Dat is ook met een deel Zuid-Holland. En uh, er zijn ook Noord-Hollandse kandidaten actief. Maar niet vanuit Zandvoort? Uh, jawel, want Jan Beeler die is actief voor uh, Waterschap Rijnland en die staat uh, op plek 22. Aha. Dat is bijna onverkiesbaar, maar... Uh, ja. Nou ja. Of voor voor ja, stemmen. Ja. Nou, daar gaan we voor. Kijk, okay. wat dat betreft uh, hebben we Jan gevraagd om uh, uh, op uh, de lijst te staan... En waterschappen is inderdaad heel onbekend. Dat, ja, uh, ja klopt. Ja. niemand weet. Ja, dus elke, ma elke maart zie je de, de factuur binnenkomen voor waterschapsbelastingen, en dat is het. En wat erachter zit? Ja. Dat weten ze niet. Nou ja, dat is ook het gevoel bij heel veel mensen om niet actief te worden voor waterschappen. Mm -hmm. En uh, nou, toen Jan gevraagd is, is Jan uh, de diepte ingegaan. En denk ik denk van nou, Rijnland doet toch heel veel voor Zandvoort. Dus ja. daar wil ik me verkiesbaar voor stellen. Ja. Ja. Alleen de sluitingstermijn was al... Uh, uh, gedaan voor de, voor de, de, de, de hoogste plekken. Okay. Dus vandaar dat Jan op plek 22 is gekomen. Ja. Nou ja, We gaan het hij zien. staat toch op de lijst? Hij staat op dus de de dat lijst. is toch. Uh... En jij Andor staat op nummer 11? Ja. Is dat haalbaar? Alles is haalbaar. Ja. Kijk, het, is, uh, het, het draait uh, om uh, hoeveel stemmen je krijgt. En uh, dat is ook wel heel erg leuk omdat uh, de komende periode ga ik echt campagne voeren. Niet alleen in Zandvoort, maar ook uh, in Noord-Holland. Ik ga met uh, Jabond mee tweeënhalve uh, week. En dan ga ik elke regio in uh, uh, Noord-Holland bezoeken. Goed hoor. Ja, je hebt uh, net verteld dat uh, het CDA kandidaten zoekt uit elke regio. Ja. Wie, wie bepaalt dat? Bepaalt dat de, de, de, de provinciale uh, CDA of bepaalt de landelijke CDA? Nee, de provinciale CDA bepaalt dat. Dus een selectiecommissie die wordt uh, uh, aangesteld ja. door het provinciaal bestuur. En daar zitten uh, mensen in uh, die uh, een afweging maken. Die kijken naar het profiel. Wordt er eerst een profiel opgesteld. En dan uh, wordt er een, uh, een advieslijst gemaakt. Dus, uh, en die, zo gaat, werkt dat? die gaat door, door heel uh, Noord-Holland. Ik kan me ja. voorstellen dat, uh, uh, laten we Anders Zandberg nemen, die ja. een bekende kop in Zandvoort heeft. Dus uh, je krijgt zo'n hele mooie lijst. Ja. En nou ja, niemand kent iemand behalve Anders Zandberg. Dus Zandvoort zal hoog scoren met Anders Zandberg. Ja. Dat hoop ik. Dat is wel, uh, dat, ik hoop dat mensen op mijn eigen stemmen in Zandvoort. Ik ga ervan uit. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, uh, bij een aantal verkiezingen is het, nou ik weet het niet, dus ik doe de bovenste maar. Maar waren er toen ook standwoordse kandidaten dan? De vorige provinciale verkiezingen? Dat vraag uh, ik me af Niet voor het CDA. In ieder geval vier maar jaar geleden. Niet veel anderen denk ik. Nee, maar het gaat een beetje in, in zijn algemeenheid. Als, uh, dan uh, doen men pakt de mensen de eerste. Ja, dat is waar. En ik dan... weet niet wie dat is. Ja. Dus ik doe maar de bovenste. Ja. Dat zou in dit geval natuurlijk euh, jouw schade. Ja, nou maar goed, ik, waar, waar, waar ik voor ga is dat ik de Zandvoortse kandidaat ben. Dus wat ik ook ga doen, is uh, het Zandvoortse geluid verkondigen in de provinciale staten. als mensen om mij gaan stemmen. En, wat is en dat, het Zandvoortse geluid? Het Zandvoortse geluid. Okay, ik, dat Want tref, ik heb hier heel <hacht> veel speerpunten. Nou, ja, inderdaad. Ja. Dat zijn de provinciale mm -hmm. speerpunten. Ja. Maar ja, ik ga voor uh, een aantal punten. Eén, ik uh, ga vechten voor de Zandvoortse ondernemer. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, proberen de leegstand tegen te gaan. Maar ook uh, de strijd tegen de windmolens. Okay. Ik uh, ga me inzetten voor de bereikbaarheid van, van Zandvoort. Dat is een heel oh, belangrijk een punt. Goeie, want uh, ja, we, iedereen is gefrustreerd. Omdat Haarlem zo'n bottendek is. We hebben wel als uh, regio een bereikbaarheidvisie uh, aangenomen. Maar de provincie doet er nog heel weinig mee. Dus, uh, Voordat je de rest doet. Hè, anders vergeet ik het misschien. Die bereikbaarheid. Hè, uh -huh. Vind je daar dan ook als Anders uh, uh, uh, medestanders in die uh, staten? Jazeker. Want jij kan want het natuurlijk opgooien. Ik heb zeker medestanders. Kijk, okay. uh, uh, een van de speerpunten. In ook in het verkiezingsprogramma voor het CDA. is de bereikbaarheid van de kust. Ja. Uh, dat is hoe, hoe dat dan in zijn werk gaat. Uh, ik, onder andere, roep hmm. dat. Maar ook mijn collega in Haarlem, Joachim van der Kam. Het is ook een Haarlems probleem. Mm -hmm. Dus uh, en daardoor komt het in het verkiezingsprogramma. Uh, kijk, heel veel, het is af en toe een losse term. Hè, bereikbaarheid kust, het is een containerbegrip. Maar wat ga je daar in principe aan doen? Ja. Ga je uh, openbaar voer verbeteren? Of ga je meer als asfalt aanleggen? Dat zijn best wel heel veel uh, uh, punten waar je over na moet denken. En, uh, en je moet het ook met andere gemeentes, denk ik, ook. Um, um... Nou, in ieder geval met andere met andere fractieleden. Ja, ook. Kijk, toen ja. ik als wethouder uh, heb ik af de vier jaar heb ik me heel erg ingezet om de bereikbaarheid uh, hoog op de agenda te krijgen. Ja. Wat, uh, wat uh, is gelukt is dat alle vijf uh, gemeentes in de, de regio daar akkoord hebben gegeven. Daar heb ik samen met de Haarlemsse wethouder heel hard aan getrokken. Dat is nu gelukt. De regio die, die spreekt met één mond van dit is onze ja. visie. Ja. Maar nu is de barrière van de provincie, dus, uh, en die barrière <coughs> ga ik te ga te ik slechter? Ja. Ja. Ja. ja. Daar ga ik voor, daar, ja. daar sta ik ook voor. Ja. Ja. Ja. Ja, ik heb toen de, de, destijds in 2010 wat ingezet. En dat is ook de re, een van de redenen waarom ik denk. van ik ga nu naar de provincie toe om me daar gewoon hard te maken. Ja. voor het Zandvoortse geluid. Is, is dat een groter geheel dan die provincie? Je kan natuurlijk wel gelijk ja roepen, maar. er wordt iets uh, door jou ingezet als wethouder. Dat, dat botst ergens. En nu ga je naar de provincie een soort over, het overkoepelend orgaan van uh, wij willen toch die snelweg hebben of die uh, uh, die tunnel of whatever. Kan je daar meer mee bereiken als lokaal dan lokaal? Ja, dat denk ik. Ik denk het wel. Kijk. Um... Maar waar, waarom, is bijvoorbeeld het, waarom hebben regiokandidaten gekozen voor het CDA om juist die borging te doen? Kijk, er zijn best wel heel veel regionale punten die van belang zijn. Een voorbeeld is: in de Eimond gaan we het ook weer over weg hebben. Dat is het doortrekken van de A8 naar ja. de A9 toe. Ja. Die staat heel hoog op de agenda. Maar een ander punt bijvoorbeeld in het gooien is de HOV, de hoge openbaar ja. vervoer. Staat die staat er ook die bij. Die staat erbij. Ja, ja. Daar heeft het CDA voor gekozen. Ja. Is veel te duur, kost 120 miljoen euro. Dus dat gaan we niet doen. Ja. Want er zijn ook ja. andere manieren ja. om... Ja. Maar dat zijn wel regionale punten waar een regio-kandidaat vanuit het Gooi en vecht of vanuit de Eimond zich daarvoor hard voor gaat maken. Die gaat zich daarvoor hard maken. Die wil dat ook bij jou hard maken. Ja. Want jij gaat natuurlijk niet zomaar met iemand mee. Jij wil dan ook nee. wel een motivatie horen. En dan ga jij als zandvoorter daarvoor uh, strijden. Klopt, kijk, dat, dat is het mooie van zo'n verkiezingsprogramma samenstellen. Daar heb je een stem in als lid zijnde. En dan kun je met elkaar in discussie gaan. Ja. En sommige dingen worden wel overgenomen. Sommige dingen worden er niet overgenomen. Nee. Maar dat is wel. Uh, zo werkt de democratie. Ja. Maar dan heb je natuurlijk wel een hele grote lijst. Als jullie. Uh, zeg maar in, in het voortraject bij elkaar komen. Want iemand uit Den Helder wil dit. Iemand uit. Uh, uh, Iedereen de heeft eigen wil belang, dat. Iedereen wil dat natuurlijk ook, ja. Ja. Moet je, je daar kan... strepen? Of, of wordt dat ja. alles bediscussieerd? Van jongens, dit, dit is geen haalbare kaart. Of uh, die tunnel onderhalen door is wel een haalbare kaart? Hoe oh, oh, oh, doe je dat? Ik, ik kan alleen maar vertellen hoe dat binnen het CDA gaat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe dat binnen het CDA gaat. Is dat uh, vanuit uh, de provinciaal bestuur. Wordt er een uh, commissie aangewezen. Die het verkiezingsprogramma gaat mm -hmm. schrijven. Wat wij hebben gedaan. Uh, ik zit namelijk ook in het provinciaal bestuur. Dus dat, dat is een bij... makkelijk He? praten. Ja. Uh, wat wij hebben gedaan. Is uh, een aantal sporen. Spoor 1 is met belanghebbenden praten. En Dan moet je denken aan MKB, Schiphol. En dat soort uh, uh, grote partijen. Ja. Ja. Van wat zij belangrijk vinden. Uh, daarnaast uh, vragen wij alle afdelingen van wat vinden jullie belangrijke punten om in het verkiezingsprogramma te zetten. En uh, de, de, nou, de uh, mensen die in het verkiezingsprogramma uh, samenstellen, ja. die wegen gaan, dat af. Ja, ja. Als bepaalde punten niet worden overgenomen, dan uh, wordt er uh, over, uh, kom, bij de algemene ledenvergadering wordt er over gestemd en over gediscussieerd. En zo, zo werkt dat. Ja. En zo kom je ja, dan tot dan kom je de speerpunten? Tot ja. ja. ja. En dan lees ik, er komt een fonds waardevolle herbestemming. Klopt. Ja. Dat, uh, kijk, een van de dingen die, die in, uh, niet alleen in Zandvoort, niet alleen in Noord-Holland, maar ook in Nederland gebeuren, is veel leegstand. Ja. Leegstand van best wel mooie, monumentale panden. En wat je ziet, uh, onder andere ook in Zandvoort, is dat die panden worden verwaarloosd omdat er niemand meer in zit. Nee. Ja. Dat is <coughs> zonde. zonde. Ja. En uh, wij vinden als, als CDA zijnde dat we dat tegen moeten gaan. Um je kan niet zeggen vanuit provincie: ik ga de pand opkopen en uh, ik zorg ervoor dat we dat, dat gaat niet. Dat moet je niet doen als overheid. Wat je wel kan doen, is een fonds opzetten van, uh, dat je uh, initiatieven kan ondersteunen. Waardoor die panden worden behouden en uh, worden opgeknapt. En dat ze ook behouden blijven in een bepaalde dorp. Dus on ondersteuning van een ondernemer, om het ja. een beetje bot weg te zeggen. Een kinderkansenteam af... lees ik hier. Klopt, sorry. Nee, een soort cultureel erfgoed ook, zeg maar. Het is cultureel erfgoed. Ja. Kijk, in, in Zandvoort uh, uh, kan je niet zo'n 1 en 3 een pand vinden. Maar in, in andere kernen moet je bijvoorbeeld denken aan postkantoren. Uh, ja, nou, in oude Haarlem. Postkantoren. Haarlem ja. Postkantoren. Dat dat maar is in Zandvoort ook, nee? dat postkantoor. toch? dat is al weg. Dat is al weg. Die is die weg. Ja. Ja. Maar dat ja, Nee, had dus niet gehoeven misschien. Ik misschien een mooi voorbeeld. Ik weet niet of dat haalbaar is. Maar bijvoorbeeld de watertoren. De watertoren. Vind ik een echt beeldbepalend pand in Zandvoort. Uh, dat zou bijvoorbeeld in zo'n fonds terecht kunnen ja, komen. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is een heel goed nou, initiatief. Luistert, <laughs> ik hoop dat meneer de Graaf luistert. Ik hoop ook. <laughs> Dan moet je eens even wachten met al die plannen. Tot het fonds waardevolle uh, herbestemmingen is. Uh, Kinderkansenteam. Ja. Decentralisatie. Uh, een groot gesprek geweest tijdens uh, de afgelopen verkiezingen. Mm -hmm. um, wat is dat? Ik zou je eerlijk zeggen dat ik, dat, dat ik daar, daar, daar niet veel over weet. Omdat okay. ik me juist inzet voor, voor ondernemers, bereikbaarheid en uh, vrijwilligers. Maar een kinderkansteam is inderdaad om ervoor te zorgen dat uh, uh, kinderen niet tussen wal en schip raken. Okay. Tussen Rijksoverheid, prov provincie en gemeente vanwege de decentralisaties. Bereikbaarheid, ondernemers... En vrijwilligers, dat zijn uh, de punten waar Andor ja. zich, uh, Ander Zandberg zich Anders Antwerker zich uit voor gaat maakt. De eerste twee hebben we besproken. Ja. En de vrijwilligers? Nou ja, dat vind ik. Vrijwilligers dreigen ook tussen wal en schip te raken. Um, uh, en die zijn heel erg essentieel voor, uh, voor onze samenleving, maar ook voor de Zandvoort samenleving. Als je kijkt hoeveel vrijwilligers actief zijn in Zandvoort. Nou, dan kom het wel echt wel op duizenden. Jullie hebben ja. zo meteen ook bijvoorbeeld over de rengswezen. Alleen maar niets. vrijwilligers. Ja. Ja. Die moeten ondersteund worden. Ja. En ja. die moeten ook niet tussen wal en schip raken. Nee. En door de decentralisaties lijkt het erop dat ze buiten beeld gaan vallen. En, en dat, dat wij ik vinden dat gewoon... Dat er geen gebeuren. beeld van. Nee, nee? kun je maar een, een, een op weg zetten. Ik, ik... ik een, een simpel. Decentralisatie en vrijwilligers, die match heb ik niet. Oké, okay, nou ik zal je een simpel voorbeeld geven. Dat is uh, uh, vrijwilligers die actief zijn in, in de in natuur, in het behoud van de natuur. Uh, die dreigen bijvoorbeeld tussen wallen en schip te vallen, bijvoorbeeld het natuuronderhoud, was vroeger bij het Rijksoverheid, mm -hmm. is gedecentraliseerd. Wat je ziet, ligt nu bij de provincie. Uh, ligt nu bij de provincie. Wat je ziet is dat uh, vanwege de kerntaken de discussie zegt. Mm -hmm. De provincie de afgelopen jaren ja, hoort die bij ons taken. En wij vinden, ja, dat is juist essentieel om dat te behouden. Dus wij willen ook dat het een deel van het groen budget gaat worden. En dat die mensen worden ondersteund okay. vanwege het goede werk. Bijvoorbeeld al die vogelkersen in het Amsterdamse. De waterlijn duinen in het Nationaal Park Zuid dat moet wel tegengehouden worden. Dus het is en een beetje Dat wordt door vrijwilligers wordt ja. het gedaan. Ja. Oh. Dus dat is het, het ondersteunen van nou dan heb ik het redelijk helder. Uh, Jouw drie speerpunten. Ik wens jou heel veel succes Mooi. bij het. Uh, um... Vervend van stemmen in Zandvoort. Dankjewel. Ja. Uh, ik kom persoonlijk nog eens een keertje bij jou langs, Ben. Ja, dat kan. Ja. <laughs> dat mag altijd, dat weet je. En ik zie je vaak genoeg in het dorp. Ja. Uh, hartelijk bedankt en veel succes. Dank je Gerry en Ben. En uh, we zien het wel hoe het afloopt. Dankjewel. je ja, Leuk. Ja. Ander Zandbergen maakt zich uh, hard voor een uh, aantal vrijwilligers. Tegenover mij zitten er twee. <laughs> Eén die begint altijd met lachen en die ander begint nu... Uh, <laughs> Ik oh. had nog wel roepen samen 190, maar dat is niet helemaal waar. Jan, Jan Willem van der Bout en Heinz Schoma van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst die microfoon is een stukje dichterbij. Uh, wij gaan praten over 190 jaar, jaar reddingswezen. In Zandvoort. Dat is lang, hè? Hoe lang ben jij bij de reddingsbrigade, Jan-Willem? Reddingmaatschappij. Reddingmaatschappij, hoor. Eh. <laughs> ben. Ja, <laughs> spijt ja. me. Ik, ik ben ook een van diegenen die, genen die daar zich daar wel als in. Dit is. is pas mijn veertiende uh, jaar. Veertiende oh, jaar? Ja. Ja. oké. Okay. Dus uh, gekomen door mijn buurman. Uh, en uh, nog steeds. Uh, ja, nog steeds uh, veel plezier. Ja, klopt. De eerste schipper uh, van het station. Ja. En uh, jij doet het ook in Noordwijk, hè? Ja, ik uh, ben werkzaam. Je voor, werkt in Noordwijk? Ik ben werkzaam voor Gemeente Noordwijk en uh, door de week overdag uh, beschikbaar voor KNRM Noordwijk. En uh, ben je daar opstapper of ben je daar ook schipper? Plaats van het schipper. Plaats van het schipper. Ja. Hoeveel schippers hebt Zandvoort nu? Vier. Vier schippers. Eén nou, schipper. En plaats van schipper. In het kader van die 190 jaar, als je dan helemaal teruggaat, had Zandvoort uh, uh, één reddingsboot en die lag op de strandweg. Ja. En het uh, huisje was daarboven. Was de bezetting van de man ook zo? Of was die uh, groter of kleiner? Veel kleiner. Kleiner. Uh, uh, vroeger had men namelijk één hobby. En dat was uh, bewijs van de boot. En dat uh, werd uh, naast de gewone werkzaamheden gedaan. En daar uh, kreeg men ook een, een, een betere vergoeding voor eigenlijk toen de tijd. Uh, bewijs van uh, de huidige KNRM, wat nu in het zuiden ligt, dat waren eigenlijk uh, broodredders. Want die verdienen daar een ja, kost mee. Oh, ja. Dus eigenlijk was dat beroepslui. Toen de tijd in het zuiden uh, wel. In Zandvoort niet, maar uh, wel minder, maar. Nou, als ik het in, in het antwoord zie dan, uh, je kent ze zelf ook wel en de luisteraars waarschijnlijk ook de oude foto's en filmpjes van roeiers. En waar het ook helaas een keer misgegaan is. En nu uh, zie ik jullie uitvaren met vier en boot. Ja, dus, dat, dat probeer mannen. ik ook iedereen uh, vol te houden. Denk maar eens hoe het uh, maar, 50, 60 jaar geleden uh, eraan toeging. Ja, ja. Wij kn knallen in feite grote, de grote brandingen de -de -zee door. Op, ja. Ja. En denk maar eens hoe ze het vroeger deden. Maar 190 jaar geleden, hoe, hoe, hoe begonnen ze toen? Met paarden? Paarden en paarden, roeien. roeien. Ja. Paarden en roeien. En duwen. En duwen en trekken. Ja. Mannen van staal en boten van hout. Ja. Is het nou ja. andersom ja? dan? <laughs> <laughs> is wel inkopper hoor, hè? <laughs> uh, een beetje jammer. Ja. Hij <laughs> is wat minder lang bij de karen. <laughs> uh, hein wat minder lang. Hoe lang zit jij bij de kamer? Ik zit nu uh, ruim drie jaar bij de boot. En uh, wat doe jij daar? Ik uh, ben uh, nu een half jaar uh, opstapper. Hiervoor aankomend opstapper. Uh, ja, je gaat in het eerste jaar een opleidingstraject in. En uh, nu uh, volwaardig opstapper. Dus je mag op elk moment van de dag uh, mag ik mee. Um, dat, dat opstapper, hè? Dat is een traject... En uiteindelijk moet je daarvoor naar Schotland. En dat heb je allemaal al gedaan dus. Ja, ja je begint met een aantal basisvaardigheden om het zo maar te zeggen. Dus cursus voor de Marifoon, eh, EHBO. En als je dat eh, hebt volbracht... Dan ga je in een week naar Schotland en dan ga je ervaring opdoen in een team samenwerken. Wat maar waarom in Schotland? Is. Vanwege de zee en, en uh, het ruige. Nou, niet eens zozeer vanwege nee? de zee, maar meer dat je weg Centraal. bent. Je bent weg van huis ja, okay. en je gaat eigenlijk in een uh, vrijwel on, onbekende, onbekende groep. Ja, ga je ja. ineens moet je presteren ja, ja. en uh, dat is wel echt een uitdaging, hoor. Ja, ja dat zou best. Ja. Ofstopper? Dat blijf je eventjes doen of heb je nog meer ambities in? Uh... <laughs> Ik heb altijd ambities. <laughs> nou, de, de, dat is van jou bekend. Daarom vraag ik ja. een beetje naar de bekende weg. Maar, nee, ja, tuurlijk, maar een je beetje... kunt natuurlijk niet maar door blijven gaan... en uiteindelijk uh, uh, chef reddingsmaatschappij uh, nee. worden. Nee, natuurlijk niet. Kijk, wat, ik, voor mij is het belangrijkste dat ik het leuk vind. Ja. En, uh, of dat nou als opstapper is of, als, uh, of in een andere functie... Voorlopig wil ik gewoon lekker ervaring opdoen als opstapper. En uh, daarna zien we wel weer. ben nog jong. Maar Hoeveel functies heb je op een boot, zeg maar, eigenlijk? Je hebt uh, eigenlijk uh, drie uh, functies. Opstapper, ja? motordrijver en uh, schipper. En, en de, de, de, de, de, want elke zaterdagochtend hoor ik dat het schip hup, de zee opgegooid wordt. Ja. Uh, de man die op, uh, op dat ding staat, zeg maar... Om op de, de bootwagen? Ja, ja. ja? Dat nou, is die, ook een... Die hebben wij nodig in Zandvoort, inderdaad. Wij liggen dat niet is... in de haven... Wij hebben inderdaad uh, ja. ook nog uh, mensen op het land nodig... Okay. om de boot in het water te gooien en netjes weer uit te halen. En is dat ook de, de, de, de slogan die jullie hadden? De, de oproep voor nieuwe mensen om uh, Zandvoort, uh, nieuwe redders in Zandvoort. Dat, was dat algemeen voor dat opstappers al, of, of voor, voor uh, schippers? Voor opstappers, uh, eventueel en ook op chauffeurs. Oké, dat, okay. dat uh, heet uh, de chauffeur die op dat ding zit. Ja, Ik zeg dat ding, we, maar, wij trekken eigenlijk uh, ja. geen nieuwe schippers binnen... Wij trekken uh, in eerste instantie opstappers naar binnen, en die, die kunnen door, door kunnen groeien. Ja. Ja. Ja. Er zit ook een leeftijdslimiet aan het op de boot varen zelf. Oh ja? ja. En, en dan en kan je daarna is... natuurlijk mooi doorgroeien naar andere functies. Er zit, er zit een soort doorstroming in van uh, opstapper, en wat je daarna doet, dat uh, is ja. uh, aan de persoon zelf. Kijk, als opstapper. En daarna zou je dus de walploeg kunnen uh, ja. gaan bemannen, bemensen. Ja. Ja. Ieder varend lid van ons station, als ze niet meevaren, zijn dienstbaar toch. Aan het station aan het land. Ja, die rijden in die auto-reizen mee dan met de boot? Ja, nou, of begeleiden in ieder geval. Ja. en er zijn ja. dingen die als uh, je de. De pieper gaat af, hè? En dan speert iedereen die hier in de buurt zit, speert naar dat huisje toe. En dan staan daar. Uh, jij niet, want je bent er niet. <laughs> Een plaats van de schipper. Ja, en, en dan. Nou, ja, dan hij, we... moet, moet hij aanwijzen wie er meegaat of, ja. of, of, of is dat bepaald naar uh, leeftijd? Nee, de schipper bepaalt bepaald naar we? aanleiding okay. van de omstandigheden wie die meeneemt aan boord. Okay. En in sommige gevallen, uh, als er een jachtje is met motorstoring, zal hij misschien meer motortechnische mensen meenemen. Mm -hmm. okay. En is het een uh, bewijs van het ongeval, zal hij mensen die handig zijn met EHBO meenemen. Okay. Ja. Gaan we weer 190 jaar terug? Toen had je nog geen EHBO. Nee. Maar, dus daar kwam ook iedereen aanrennen en hup, roeien en wegwezen. Ja. Ja, ik denk Daardig dat je toen de tijd iedereen nodig had. Ook een heel groot verschil natuurlijk. Ja. Nu, uh, wat ik ja. zo proef is het gespecialiseerd werk aan het worden. Jij kan dit en jij kan dat. Daarvoor ga je ook naar Schotland en volg je hier ook diverse opleidingen. Ja. En in die tijd was het maar gewoon met, met, met z'n zessen gaan we naar het schip en kijken wat eruit te halen is. Ja, ik denk dat er in die tijd ook hele andere reddingen waren. Ik denk dat je meer over strandingen hebt. En, er waren veel uh, schepen hè? Die die, veel schepen ja, en nu ga ja. je er meer uit voor een zoekactie. Wat ja. ja. denk je van met de kitesurfers ja. die het ja. best wel een opkomst ja. zijn nu. Um, ja, heel, ik denk heel andere tijd. Andere technieken, andere roeiers. Andere uitrusting. uitrusting. Nieuwe uitrusting hebben we begrepen. Nou, wat dat betreft, als je ziet hoe mensen vroeger te water gingen... Uh, uh, iets van een, uh, een zuiltje en een kurkenvest... dan denk nou... Sta je dan hier in je overlevingspak met, uh, met je vuurwerk en je mes... en alles wat je nodig hebt om zelf te kunnen overleven? Mensen die in die tijd bij de Rensbrigade uh, zaten... hadden zo'n Duffelse coat... en die stapten daarmee als enige warmtebescherming uh, aan boord. Dat was het, Als je het, nog he, dat was het, ja. Ja. Ja. En nu... Uh, Voel je dat, die professionele uh, backup die jullie hebben? Het hoofdkantoor staat in de muiden, je hebt regelmatig contact. Is er veel heen en weer gepraat van we kunnen dit veranderen, we kunnen dat verbeteren? Ze zijn continu bezig. Ze zijn ook bezig met nieuwe schepenontwerpen hmm. die uh, ergonomischer zijn, uh, technischer... Uh, uh, uh, arbeidsomstandigheden uh, beter, zeg maar. Minder geluid. Of, uh, uh, qua G-krachten zijn ze nu ook aan het onderzoeken wat je, waar je mee te maken krijgt op een renningboot. Ja, als je dat zo ziet, dat verschil, hè, dan denk je aan dat bootje wat bij diverse kroegen op de tap staat. Uh, dat is echt het, het roeibootje nog. Ja. En als je dan nu ziet wat er hier bijvoorbeeld ligt, de Annie-Police die uh, weggeschoten wordt. Terwijl heel veel zandvoerders nog die oude blauwe tractor uh, zien met uh, meneer Parik erop. En hoorden. En hoorden, ja. ja. En de tevels die ja, ja, ja. ja, ja, ja. eruit ja, nou, oh. En dan zie je toch dat het heel snel gaat. Ja. Ja. Als je nu al, nu zijn ze alweer met een nieuw schip bezig. Ja. Dan gaat het al in, in, in 190 jaar heel snel. Ja, dat is natuurlijk Gelukkig leuk wel. als je dat aankomende zaterdag kan laten zien. Dat je van, om het zo maar te zeggen, niks. naar een Annie-Police gaat met de volledige uitrusting. En heb je natuurlijk tijdens die voorstelling een aantal perioden uh, tijdens, de, tijdens de oorlog... dat, dat de boot met de, met de bezetters eigenlijk het strand op werd begeleid. Mm -hmm. En uh, met de vlag aan boord. Ja, dat zijn, als je dat over 190 jaar ja. kijkt, dat zijn hele andere tijden dan, dan, dan nu. Ja. En dat vind ik zo leuk om dat te laten zien aan de mensen. Je maakt een mooie brug naar uh, volgende week, de 28 e uh, Dan is er uh, in het kader van 190-jarig reddingswezen een uh, voorstelling van de babbelwagen in de loods. Ja, en dat is uniek natuurlijk. Het is echt heel leuk dat we dat op deze manier kunnen faciliteren. Is hij al volgeboekt? Nee, hij is nog niet volgeboekt. Je kunt je nog steeds opgeven bij uh, Marcel Meijer of uh, door een mailtje te sturen naar mij. En uh, we verwachten en dan, wel. Naar mij is heinschema.nl. <laughs> Bijna, nee, nee, nee. Dat is heinschema@gmail.com. Ja. En de toegang is vrij. Uh, inloop vanaf half acht. En om acht uur zal de voorstelling starten. En dan gaat Marcel Meijer gaat een, uh, gaat een heel verhaal houden. Marcel houdt het verhaal deze keer? Marcel houdt het verhaal, ja. Klopt. Heb je hem al gezien? Ja. En? Nou, hij is leuk, het is echt leuk. Er zitten zoveel uh, verrassingen in. Zit, zit, zit, zit die echt, nou ja, wat massa betreft uh, zit je goed met, uh, met oude plaatjes. Zit er een mooie historische volgorde in? Ja, hij is helemaal chronologisch opgebouwd. En nou, dan heb je het dus over de oude schuur aan de, aan de zeestraat. Tot uh, plaatjes van de strandweg. Ja. Maar ook uh, de Noordboulevard, hoe dat er toen uitzag. Het is echt een nou, mooie, mooie in elkaar gezette presentatie, absoluut. En uh, is er voldoende bemanning aanwezig, Jan Willem, om eventuele vragen te, te beantwoorden? ook ja ook we zullen uitleggen en als het weer zodanig is kunnen mensen denk ik ook nog even aan boord kijken maar je zit de boot zet je voor de deur neer zitten we aan de zijkant van de loods neer om zoveel mogelijk mensen in de loods te kunnen herbergen ja. het heeft natuurlijk ook een promotionele waarde want ik zie nog steeds advertenties voorbij komen van... Uh, ...word redder uh, bij ons, ja. want we hebben nog steeds mensen tekort. Heb je nog veel mensen tekort? Je kunt natuurlijk altijd mensen gebruiken, dat heb We hebben niet tekort, maar we kunnen altijd mensen gebruiken. Ja, uh, uh, vooruitzien is regeren, zeg maar... Uh, over een paar jaar uh, uh, weten we al dat iemand moet afstappen wegens zijn leeftijd. Mm -hmm. En dan kan je beter voor zijn en uh, zo snel mogelijk. En tegelijkertijd is het ook om uh, uh, weer uit te dragen dat de KNRM uh, 190 jaar in Zandvoort zit. Uh, eventueel ook om uh, donateurs uh, te werven. Want uh, de KNRM kan die uh, nog steeds gebruiken. Ja, ik uh, zie dat er nog wel eens een aantal, aantal dingen worden overgemaakt. Maar het kost gewoon heel veel geld. En het is allemaal uh, vrijwillig en op donaties. Uh, Klopt. Verspreken. En dat is natuurlijk nog steeds heel mooi. Dat je in deze tijd een uh, organisatie hebt. Die niet van subsidies afhankelijk is. Nee. Gewoon enkel uh, donaties. En, uh, en nalatenschappen en dergelijke. Ja, oh ja, ja, ook. Ja. Nou ja, Daarvoor is er ook een heel groot team wervers. En, uh, en, en het hoofdkantoor mensen zat die dat uh, doen. En dat moet ook, anders, anders lukt het niet. Um, volgende week. De 28 e Is de voorstelling. Er zijn nog kaarten. Uh, die zijn beschikbaar bij heinschema@gmail.com. At gmail.com ik hoop dat die vol komt te zitten. Ik had al ingeschreven op de volgende, dus ik weet niet wat ik doe. Misschien wil ik hem wel twee keer zien, maar ja, dat uh, weet ik wel de, zeker. De, uh, de locatie is in ieder geval uniek. In het ja. boothuis, half acht. En uh, ik wens ja. jullie heel veel plezier. En uh, voor meer informatie kan je altijd op de Facebookpagina ja. kijken van de KNRM. Daar wordt af en toe ook nog eens een oude foto of een nieuwe foto uh, opgezet. Prima, ik dank jullie wel, dank wel. en uh, misschien tot volgende week. Ja. Gezellig. Bye. Het onderwerp gaat ook weer over het Zandvoortsmuseum onder andere. En dat is uh, Freek Veldvis. Gaat starten 7 maart met uh, wandelingen in Oud-Zandvoort. Dat klopt. Uh, we doen het al, uh, al heel lang. Maar uh, er was eigenlijk, uh, de belangstelling werd uh, steeds minder. Dus we hebben er een beetje nieuw leven in geblazen. En uh, dat, uh, de eerste van het nieuwe concept is eigenlijk... Uh, 7 maart. Ja, en het is elke eerste zaterdag... Elke eerste zaterdag. Van de in, ja. in juni. Want ja. dan ben ik de eerste zaterdag nog op vakantie. Dus dat is de tweede zaterdag. Maar dat staat op zijn adviesje. <lacht> en, en, de, en de wandelingen zijn die uh, anders? Of is het nog... Nee de, hoor. Uh, we hebben een, een, uh, uh, wel een programma. Daar staat ja. uh, semier op. Maar ja, de kennis die is uh, zo groot. Dus je hebt... Uh, je wijkt wel eens af van een route. Uh, je hebt zo'n hoop dingen te vertellen. Er zijn zoveel details in Zandvoort dat uh, een hoop mensen helemaal niet weten. Nee. Moet je je dan beperken in die anderhalf uur? Uh, soms wel. Het is maar net ook uh, wat voor groep uh, mensen je hebt. Mm. Ik heb, uh, in oktober heb ik, uh, was een uh, vrouw die had zoveel daar heb ik tweeënhalf uur mee gelopen. <lacht> en dan, dan ga je dus gewoon dan, dan kom je langs bepaalde dingen. Dan, uh, dan kom je langs uh, Elke Kuil. Uh, ja. oh, nou, ja. de smederij. Daar kunnen we een uur over praten. Alle oude attributen van, uh, van de gebroeders Schansen ja. zaten erin. Ja, ja. Dus uh, ja, daar is wat uh, van te vertellen. Mm. Dat, uh, ja, het ligt ook... aan de groep ook, hè? Of aan, ja, de, mensen de, aan, de, aan de mensen. Ja, het is ook aan de mensen. Maar dan ben je dus ook afhankelijk of elke toevallig open is. <laughs> ja, dat wel. Ja. Maar we hebben ook oh, wel die, die is altijd open zaterdags. Hanneke Voigt. Ja, er He, zijn ook ja. uh, twee vissershuisjes. En erachter staan nog vissershuisjes ja. van de dochter. Ja, daar is ook een hoop op te vertellen. En Hanneke vindt het ook altijd leuk als je binnenkomt. Ik heb het zelfs zo ook dat uh, bij de uh, WIP... Bij ja. IJzerhandel van ja, ja. Daar werd uh, 18 maagers werd ook een molensteen. Van vloeren van de wagenwielen. En uh, ik rustig, uh, bij, uh, bij kan rustig bij de wippen uh, met tien mannen binnen. Die zegt kom maar binnen. Ik kan Peter die molensteen wel op de nek hangen. Natuurlijk. En dan kijken uh, <laughs> de mensen hun, hun ogen uit over... Uh, over de laadjes ja. en de molensteen dan. En dan gaat onder de toonbank het laadje open, en dan komen de Wippies naar boven. Krijg je dan ook een mandropje? Als we dat willen kennen, ja, zo. We willen. Alles oh. kent dat. <laughs> <laughs> um, Leuk. Vroeger had je de sloppieswandeling Wandeling, en uh, die heb ik doorgelezen uh, in Route. Is deze anders? Ja. Ja, dit is anders. Eigenlijk iets anders. Kijk, er zijn wel eens mensen die, die zeggen sloppies. Ik heb geen sloppie gezien. Maar ik heb wat, altijd wat foto's bij me mm. waar wel sloppies staan. Want ja, en, eigenlijk in de jaren eind 60, begin 70 is er uh, een kaalsvlag geweest... We hebben het in de oorlog gehad, een kaalswag hier. De hele boule Maar eind jaren 60, begin jaren 70... hebben we een kaalswag uh, ook gehad in de Noordbuurt. En daar waren een heleboel sloppies. Hm. En als je nou nagaat dat... Uh, als je in de gasherstlaat... Zo naar de, wat nou de Roosen Nobelstraat mm -hmm. uh, loopt, dat heette vroeger uh, Kruisweg. Nou, dat vertel ik, ik heb daar een foto ook van waar ik zie. En als kind zijn dat ik een jaar of acht was, dan kon ik mijn handen niet eens uh, zo doen, aan de helemaal open. Want, uh, dat was zo smal. Uh, dat flopje was misschien net uh, een, een meter breed. Maar dat is nu de Roosen Nobelstraat. Ja, maar dat is de gasthuisstraat. Nee, ja, ja. het, het ja. Eind. Ja. He, daar waar, waar Uckie woonde, daar. Al, uh, en zo had je meer van die doorsteekjes. De Roos-Nobelstraat aan de kant van de Smedenstraat, Dus ja. de achterkant waar Van nu zit. Ja. Daar had je ook een, een doorgangetje van, nou pak weg anderhalve meter. Ik kan ja. me nog wel herinneren dat dat, uh, dat pand stond los. En je kon er links en rechts om, omheen. Dus daar is heel wat, uh, heel ja. wat veranderd. Je, je, hebt heel, je had een heleboel doorsteekjes. Had je. Hm. En, en inderdaad, dat, uh, dat hele binnenwerk is weg. Ja. ja. ja. Maar ja, aan, aan de hand van foto's kan je, dat is wel Ja, je dat uh, ja. Weet je, dat, is ook, dat, dat heb ik ook al een tijdje. Euh, dan laat je een foto's zien als je bij het museum vandaan gaat. Hè, dan laat je een foto's zien van de overkant. Hoe Kwijneklocht, Saalstraat. Had je ja. zo'n mooi rond pand. En er woonde voor zwemmen. Ja. Ja. Had je de Chinees en waar vijanden. Ja. Hè, en bij de Chinees had je vroeger in de jaren zestig toen pas die Chinees in opkomst gingen alle mensen op zondagavond met een pannetje ja, en een tasje, gingen ze eten <laughs> halen, en ze halen en dan sto ja, en en stonden, ja, stonden ze buiten soms He, dat, ja, dat, ja, ja, dat ja, zijn dat heel details wat, ja. je, wat, ja. je, wat, je, wat je vertelt uh, ja. dan kom je uh, Raadersplein en dan heb je waar nu het Kluidvaart zit, was vroeger het badhuis ja. Ja. en dan gingen de mensen vroeger voor een, uh, voor een dubbeltje, Mochten ze badderen ja. mocht je douchen ja. Ja. Ja. Uh, anderhalf uur is, is, uh, zeker als je nu al vertelt, dan ben je al uh, makkelijk twee ja. uur verder. Maar, ja. <laughs> um, hoe, hoe breed is die? Is het tussen de uh, de Zee straat en de Kerkstraat? Of ga je nog uh, naar de ho zeg maar uh, helemaal hoge weg nee, uh, ik ga Nee, uh, meestal ga ik Halterstraat door... En achterweg. En uh, Zwaluustraat. En dan uh, keer je richting Brugstraat. Is het Zwaluustraat of Zwaluweestraat? straat Mooi. Ik ben er geboren en opgegroeid. <lacht> en dat was vroeger altijd straat. Mooi. <lacht> en het is nooit straat geweest in onze maar waar beleving. komt dat vandaan dan? Ja, weet ik niet. Omdat die puntjes erop staan. En wie heeft je ja. puntjes erop gezet? Dan? Ja, weet ik niet. <lacht> dat zou historisch wel leuk zijn. Dan <lacht> ja. En ja, maar maar straat en dan? Uh, dan ga ik uh, een stukje Prins Hofstraat. Voerman de Rijpad, uh, Pakvalstraat, en dan ga ik uh, Smedestraat in, wat vroeger de Smedestraat, dus Achterloos-Nobelstraat, naar Achterom. Gassersplein, daar is, daar is genoeg over te vertellen. Ja. Het Hofje heeft uh, bepaalde o? dingen. En ja, dan ga ik zo uh, door Splein. Schelpenplein. Ja. En dan uh, daar de omgeving. Ja, nou, dus is best wel... Uh... De, de omgeving Schelpenplein is natuurlijk ook over van alles over te vertellen. Ja. Daar zitten uh... best wel wat, uh, wat, wat dingetjes. Uh, daar heb je ook uh, bijvoorbeeld uh, achter de Burenweg. De achterkant van Hanneke Voigt. Daar woont de dochter. Daar heb je ook een, uh, een heel leuk sloppy eigenlijk. Met uh, een heel mooi huisje. Heel mooi gerestaureerd. Uh, en dat, uh, ja, dan mag je, dat is de dochter van Hanneke. En dan mag je ook altijd naar binnen ja, kijken. Ik bracht daar vroeger mijn kranten. Ja, bij Akersloot. En dan vroeg je aan, hem, ja. uh, aan die oude Akersloot van... Uh, uh, Krijg ik er wat voor? Maar ja, hij, had al, hij, had, uh, hij schudde al vanzelf. Hij schudde van nee. En ja, dat zijn ook dingen. Dat ik vertel ik dan ook wel eens van uh, dat touw. Ja, ja, dat ah, zijn ja, heel ja. leuke dingen. Ja, ja. Wat heel verpand is ook hier in de, in de Zuidbuurt. Hè? Dat, dat is de Zuidbuurt. Je had de Noordbuurt en de Zuidbuurt. Hè? Noordbuurt, ook uh, de bloedbuurt. Maar in de Zuidbuurt heb je drie panden. Die hebben een, uh, een afgesneden hoek. En dat is heel verpand. Dat heb je in de Duinweg. In welke straat is dat? De Duinweg heb je op de hoek uh, Duinweg uh, Westenparkstraat. Ja. In de, in de Westenparkstraat zelf heb je zo'n zo'n pand. En je hebt een, een grote pand, op het Schelpenplein, waar, de, waar je nu die tand dat zit. Ja. Daar heb je een, een hoek, die, die is uh, afgepunt nee, in de baal al. Hè. Mm -hmm. En dat pand op het Schelpenplein heb je onderaan heb je het. Uh, uh, heel erg. De eerste etage is minder. En als je bij de dakwijs komt, die is gewoon weg. Maar is daar de diepere achtergrond achter? <laughs> nou, waarschijn... Om, omdat, je, omdat je aanhaalt dat het op we, diverse hoeken... We, waarschijnlijk, uh, dat het hoekpanden zijn... Waarschijnlijk. Uh, ik, ik ben er niet achter gekomen, maar waarschijnlijk is het gekomen ook... Uh, uh, Vroeger had je die karren. En je had paard en wagen. En uh, daar had je de nodige schamppalen. Had je ook staan. Hmm. Hè, voor de wagenwiel erop kwam. dat hmm. terug uh, En waarschijnlijk is het zo. Dat uh, een straatje zo nauw was. Een vrije hoek kreeg. Dat, dat een beetje vrij, uh, vrije hoek. Ja, beetje hand, uh, uh, maar dat heb je nog niet uh, als nee, bewezen. Dat, <laughs> nee dat, dat heb ik niet. Want ik vind het wel verpand. Dat het ja. uh, bij drie panden. daar in de, in de zuidbuurt is. En of dat door dezelfde uh, architect ontworpen is. Dat, uh, dat ben niet. ik nooit achter gekomen. Het buurtje uh, achterom, uh, kippentrap. Kippentrap, ja. ja. Daar is ook het een en ander aan verbouwd allemaal. hè? Ja, als je nagaat de kippentrap. Staat daar nog echt iets origineels? Want als je bij de kippen naar beneden gaat, heb je links en rechts nieuwe allemaal woningen. Nieuw, allemaal nieuw. Ja, maar je hebt beneden aan de kippentrap heb je nog die. Uh, die, die loodsen, die, die, die, die kwijnen. Uh, en dat. Uh, ja. Uh, dat is in mijn beleving, ja, ik ben van 49, heb het altijd gestaan. Hè, en daar zat uh, daar ook Granteboer? Ja, daar zat opa Veen. Zat en, uh, en je hebt uh, nog uh, een Hannes van Veen, was een groenteboer. Die kwam met Haal, die had daar zijn bakfiets staan. En die venten dan uh, hier in het dorp. Maar waarom heette nou, heet het de Kippentrap eigenlijk? Ja, dat, hebben ze, dat is een, een, een volks. Ja. Dat, is, dat is volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar dat is volgens mij. Een, uh, omdat het een heel lange trap is. Het is een trap die. Uh, die gaat over twee verdiepingen. Ja. En uh, omdat. Uh, ja, het is een, een uitdrukking, een kippentrappie. Hè, maar omdat het zo'n lange trap is, is voor mij een, een kippentrap. Hebben ze, is het ja. uit, uit de volks... Uh, ja, ik ken het ook alleen als schippentrap. De uit, uit de volksmond... Uh, Heeft, ja. Heeft het een officiële naam, dat, dat, dat trappetje naar die stad nee. toe? Nee. Nee, nee, nee, dat is Prins-hofstraat. Nee. Ja. Ja. Oh, uh, Spoorbusstraat. De derde straat, ja. Ja, ja Spoorbusstraat. Ja, ja. Ik heb al die straatnamen ook niet in mijn hoofd nee, zitten, maar nee. hier en daar... Uh, als je de, uh, het centrum, de Haldenstraat bekijkt bijvoorbeeld... Hè, ja. Daar is ook het een en ander gebeurd. Wat zijn daar nou de, de, eigenlijk de meest originele panden nog van? In de ja. Uh, Bij de visboer? Ik heb uh, ja, je hebt onder andere waar, waar de visboer zit. Dat is het mm -hmm. oude Witte Kruisgebouw. Mm -hmm. He, dat is van uh, eind 1800. Mm -hmm. He, dat is uh, gemaakt door uh, het Witte Kruis. Dat, uh, dat waren uh, Zandvoortse uh, heren. En dat is uh, gemaakt als uh, uitweencentrum wat je nu nog hebt voor van kluisverenigingen, ja. dat je klukken... Oh, ja. en dat was al ja. eind 1800... Toen was dat het al, was dat er al uh, omdat oh, je... Oh, ja. En dat was voor toeristen en zandvoorders. Ja, dus ah. de toeristen en, die je, uh, Omdat die toeristen, je had in uh, eind 1800... kreeg je al uh, die, uh, die, die, de badgasten... wij zeggen toeristen, het waren badgasten... maar die kwamen voor hun gezondheid ja. hier, voor ja. gezondheidsbaden. Ja. En als die dan uh, een kluk nodig hadden... Kon ze daar, ja, kon ze daar Maar die, ze hadden ook benen die verbonden moesten worden. En dat was allemaal daar. Ah, oké. Okay. Um, gezien de tijd, want ik word net gewezen op nog vier minuten. Nog even, even terug naar de wandeling. Hè, want ja. het blijft natuurlijk ja. altijd spannend om over Zandvoort te praten. Ja. Um, bij wie moet je je opgeven? Bij het museum. Bij het museum. Ja. En je kan inboeken op uh, de diverse data. Die hangen ja. daar natuurlijk ook. Ja. Is er een maximum aantal mensen die je meeneemt? Nou, als je alleen loopt, tien mensen, is wel het maximum ja, okay. wat je kan hebben. En we zijn bezig met na afloop, na aanleiding van de rondwandeling, ook een quiz te doen. Dan hebben we formulier... Of je hebt. Of je hebt <laughs> waar het was en, en wat het was. Oké. Okay. Leuk. En er staat tegenover dat je dan een boekje kan winnen. Ja, oh, leuk. hartstikke leuk. Goed, Vrijk Veldwitsch wandelt met jullie mee. De kosten ja. voor de wandeling zijn 3 euro... Kinderen en Museum ja, houden ze gratis mee. Ja, ja. Uh, doe je het alleen of doet Klaas ook nog? Voor het museum doe ik het alleen. Oké. Okay. En ik heb het ooit uh, overgenomen van, uh, van Bob van Bob. He, die, die heeft het altijd gedaan en mm -hmm. eigenlijk uh, ja, Bob werd iets minder. Ja. En toen zeg ik: Bob, ik zeg uh, op een gegeven moment: Ken je niet meer? Ik ga met je meelopen. En dan ga je dus uh, ja, verder je eigen gegevens ook uh, ja. verzamelen. Ja, uh, in jouw achterzak zit genoeg Zandvoort nou. en bagage om, uh, om daarover te kunnen praten. Freed, ja. hartstikke bedankt voor de uitleg. Okay. Uh, ik denk dat het wel gedrukt gaat worden. Net wat je zegt, er komen uh, mensen die niet in Zandvoort wonen, maar wel ergens roots vandaan hebben. Ja. En die geven zich bij jou op. Opgeven bij het museum, 3 euro. Ja. En uh, wandel ze. Ja, en de eerste is 7 maart. Mooi is dat. Oh, okay. Wij gaan direct ja. door naar de agenda, want uh, we oh, worden gemaand op nog drie minuten. Nou, er staat er, is, er wat. wat. Ja, er is nog steeds een tentoonstelling in het Holland Casino uh, over ja. hoe het in Zandvoort was. De pluspunt uh, expositie is ja. er ook nog tot volgende nog een, week. Nog één week, ja. Nog één week. Vanavond is het uh, Jules de Jules De ja. Finale. Ja. Om half Doe je negen. Je mee? Doe je ook mee? Uh, nee, want ik ben geblesseerd, hè? Oké, okay. oh ja, dan kan je. Maar mee wat doen. wel uh, ook nog is deze week. is de Kid Adventure Week. En Die is, is gestart heel, vandaag. Een heel groot programma. Vanmiddag is het uh, een noodhulpplein beschikbaar. Ja. Uh, volgende week uh, komt er een. Zandvoortse Ster, uh, niet de Zandvoortse, ja. een Ster naar Zandvoort. Ja. En het hele programma is uh, af te lezen op de achterkant van de Zandvoortse Krant. En loop anders even binnen bij de VVV. Ja, heel leuk. We gaan dansen bij Dolleman. Ja, morgenmiddag. Ga je ook? Nee. <laughs> de filmclub, de 25e um, van Simon van Kolm. Een nouvelle ami in het Circus van Zandvoort. En het begint om half acht. Ja. We hebben het uh, met Noortje Olimer er al over gehad. Over uh, uh, ja, volgende week, hè? Adamspoor, Papa Luigi in het Zandvoort Museum. Ja. En uh, Mirjam. Fierano, ja, ja. Die is er ook. Ja, en dan hebben we ook volgende week, ze zitten eigenlijk al een beetje op volgende week, smartlappen en levensliederen zingen in café koper vanaf 9 uur. Daarna is uh, ja. zaterdag de vijfde Pro rally op het circuit. En, en dan de babbelwagen waar we ja, het niet over alle gehad hebben. Alle programma's zijn ja. hier voorbij gekomen. Want ja. 119 jaar reddingswezen in het boothuis. Geef je op. Je kan bellen naar 06 1383 700. Dan hebben we nog wat mededelingen. Nou ja, we hebben net hè, de, de, de wandelingen die starten op 7 maart. Hebben we net gehoord van Freek die ons er alles over verteld heeft. De zomerexpositie in de sint is weer van 4 juli tot en met 29 augustus. Informatie hierover bij Marina Wassenaar 023 571. 2861. Mooi, en dan uh, gaan wij iedereen weer bedanken want het was natuurlijk weer een hele leuke uitzending vanuit Hotel Hoofdland. waarvoor dank dat wij hier mochten zitten en de koffie en zo mochten ontvangen. Dondegrebber deed de koffie, Gerrie Rutte en Gert van Kuik deden de redactie waarvan duidelijk is gesteld dat jij de eindredactie hebt Daniel Evers bedankt voor de regie en de techniek en uh, ik wens iedereen ja, dank een prettig ben, weekend Geen heer, dank. Ja. en wij zeggen zoals gebruikelijk dag hoor